Michel Koenen met het NOS Journaal. In Almere zijn afgelopen avond drie tieners aangehouden... omdat ze wapens bij zich hadden. De jongeren van 15, 17 en 18 jaar werden gepakt... doordat de politie ze preventief mocht fouilleren. De burgemeester heeft tot twee uur vannacht... een deel van het centrum aangewezen als risicogebied. Op sociale media gingen berichten rond dat groepen jongeren willen gaan vechten. De ME staat paraat voor het geval dat in Almere alsnog uit de hand loopt. Een kleine meerderheid van de aandeelhouders van de Duitse chemiegigant Bayer... heeft geen vertrouwen meer in de top van het bedrijf. Dat bleek gisteravond bij de aandeelhoudersvergadering. En veel mensen zijn niet blij met de aankoop van het Amerikaanse Monsanto... dat het omstreden bestrijdingsmiddel Roundup maakt. In de VS lopen meerdere rechtszaken van mensen... die zeggen dat ze kanker door het middel hebben gekregen. En mede door de rechtszaken is het aandeel Bayer... in bijna een jaar tijd al 40 minder waard geworden.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 En onder meer in Utrecht en Almere zijn de traditionele vrijmarkten al bezig. Mensen die verkopen daar hun tweedehand spullen. In Eindhoven hebben verschillende pleinen op het laatste moment... een vergunning gekregen voor een overkapping vanwege de verwachte regen. Op West waarschuwt mensen om overdag alleen zware spullen uit te stallen... vanwege de harde wind. De politie in Amsterdam die waarschuwt voor zakkenrollers onder het motto... Let op je kroonjuwelen. Het weer nog, bijna overal droog, maar later deze Koningsnacht dus regen vanuit Zeeland over het land. Overdag soms even zon, maar er vallen ook buien. Het wordt een graad of 12 en het waait stevig. Dit was het NOS Journaal. Elkaar voor laten gaan in het verkeer. In tien jaar tijd met 26% afgenomen. Doe eens lief. Dank je wel. Namens je medeweggebruikers en sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort.